aan het jaarverslag. Je bent vroeg. Hoe eigenlijk was aan die lezing voor de historici. Schiet dat nou op. Nou, hij voelde zich al een paar dagen ziek, pijn in zijn borst, koortsig. Maar hij had zich niet de tijd gegund daar aandacht aan te besteden. Ik voel me belazerd, dacht hij mismoedig. Met het gevoel door iedereen in de steek te zijn gelaten, zette hij zich achter zijn bureau. Hij zocht de gegevens voor het jaarverslag bij elkaar, legde ze op volgorde, zette zijn stoel een kwartslag om, draaide een papier met vier doorslagen in zijn machine, tikte erboven jaarverslag van de afdeling volkscultuur over 1982, haalde de regelverstellen tweemaal over en dacht na over het begin. Uit het niets... Van de herinnering aan de dood van Edres. Hij dacht aan het ogenblik dat de Riesenkamer binnenkwam en was plotseling geëmotioneerd. Enkele ogenblikken zat hij doodstil achter zijn machine, zijn twee wijsvingers boven de toetsen. Toen tikte hij met iets verbeten's op zijn gezicht. Tot onze ontsteltenis maakte Edres op 16 september een eind aan zijn leven. Je ziet er slecht uit. Zou je niet naar huis gaan? Ik kwam eigenlijk een dropje halen. Je mag het hele doosje wel hebben. Nee. één is genoeg. Ik denk dat ik naar huis ga. Ik ben ziek. Wat heb je dan? Ik denk dat ik griep heb. Jullie zien mij wel weer verschijnen. Best, ik zou nu maar eens goed uitzieken. Daar kun je... <coughs> Daar kun je donder op zeggen. Wat kom je door? Ik ben ziek. Ziek? Wat heb je dan? Ik ben beroerd. Wat is dat dan? Beroerd? Alles. Hoofdpijn hoofd, misselijk, pijn in mijn borst. En wil je nu naar bed? Ja. Maar ik moet je bed nog opmaken. Ja, kan dat? Natuurlijk kan dat als je ziek bent. Maar wat zeiden ze wel op het bureau? Niets. Zien zij dat ik slecht uitzag en dat ik naar huis moest gaan. Maar dan heb je het er toch zeker wel voor op tot donder gegeven? Vond het wel nou aardig. Maar zoiets zeg je toch niet? Ach. Dat is toch dé manier om iemand de grond in te trappen? Nee. Ben je daarom soms naar huis gekomen omdat <coughs> ik zie dat zij. Nee, natuurlijk niet. Tegen iemand zeggen dat hij er slecht uitziet? Hoe haalt iemand het in zijn hoofd? Moeten de gordijnen soms ook dicht? Graag. Moet je soms nog iets hebben? Ik heb maar mijn melk graag. En? Had je nog koorts? 39, 4. Moet ik dan de dokter niet roepen? Nee, geen dokter. Maar waarom niet? Omdat het vanzelf overgaat. Hier is je melk. ...wordt allemaal gauw weer beter. Dankjewel. Hij droomde dat alle mensen tussen de nieuwe zet Kolk en de keizersgracht in een dikke vloeistof ronddreven... als kleine zwarte poppetjes. Nicolien en hij waren er ook bij. Radeloos probeerde hij de positie van hun bedden te bepalen... zodat hij in de ruimte zijn eigen ruimte zou kunnen afschermen. Als de koning mij laat roepen, dan is er wel iets aan de hand. Ja, hier is het. Zo. Hoe gaat het? Het komt beter. Vertel eens. De vorige week vrijdag ziek geworden. 39,4. hoofdpijn. en een mijn borst. Sindsdien is dat zo gebleven. Vorige week vrijdag. En het is nu donderdag. Ik dacht dat het wel over zou gaan. Ik wou wel even luisteren. Wilt u een stoel hebben? Nee, nee, nee. Ik ga wel even bed zitten. Moet ik mijn pyjama-jasje uittrekken? Nou, doe het maar iets omhoog, ja. Als u even met uw rug naar mij toe wilt. Zo. Ja. Ademt u eens diep. Even adem inhalen. Ja, en langzaam weer uit te Goed, adem u even diep. Ja. Ja, we kunnen halen. En nog even één keer diep in. Ja, hoor, meneer koning. Nee, gaat u maar bezig. Kan ik hier ergens opbellen? Want ik wil hier collega Blondel over raadplegen. In de voorkamer? Hoort u iets? Er is iets niet in orde. Nou, dat vermoed ik ook inderdaad. Ja, het zou nog niet op links kunnen zijn. Maar dat is op zich... Nee, het is niet een constante, maar ik geeft dat we wel in een echte denken. Ja. Wat zou dat dan zijn? Ik heb geen idee. Nee, nee, nee, nee. Geen naar gieters, Nee. Geen Nee, nee, nee. Wat zegt u? Oké. Okay. Dag, dag. Hij is op weg naar het AMC, maar hij wordt opgepiept. Hij zal direct wel terugbellen. Opgepiept? Oh, Hoe gaat dat dan? Dan belt hij onderweg uit een telefoonzaal. Ah, daar nou heb je hem. Hij herinnert zich u nog. Is dat niet die etnoloog, zei hij? Bent u etnoloog? Dat ben ik ook. Maar dat is zeker drie jaar geleden. Kunt u morgen om half tien? Uh, ja, natuurlijk. Maar hebt u dan wel vervoer? Want u mag niet met de tram. Uh, met een taxi? Dat kan. Dan zal ik alvast even een recept schrijven. Daar moet u meteen vandaag al mee beginnen. Ja, dat is voor meneer... Uh, M. Koning. Oh ja. Ik was het even vergeten. <laughs> Wat is dat voor middel? Dat is een antibioticum. U krijgt een kuur van tien dagen. Die moet u afmaken. Dus niet onderbreken. Nee. Het beste. Dank u wel. Wat heb je nu eigenlijk? Ik heb geen idee. Maar... Had je dat dan niet moeten vragen? Dat vind ik gek. Dat zou zo'n dokter toch eigenlijk zelf moeten zeggen? Ja, als jij er niet naar vraagt... <laughs> dan moet je naar vragen, dan, natuurlijk. Dat vind ik gênant. Je hebt een flinke ontsteking in uw linkerlong... en een pleuritis... ...wat ze in de volksmond een natte pleuris noemen. Ik kan u dat wel even laten zien. Kijk, hier, kunt u het duidelijk zien. En die pleuritis? Dat is voor u minder duidelijk. Dat kun je zien omdat het beeld hier wat versluierd is. Maar hmm. ik kan het ook horen. Ik zou eigenlijk nog wel wat vocht kunnen aftappen. Dat doe ik. U krijgt even een prik in uw rug. Maar daar merkt u niet veel van. Als u uw bovenlijf even ontbloot... Hmm. En gaat u dan nu wat voorover staan? Uw rug rond. Zo, ja. Prima, prima. Even stilstaan. Uh, uh, nog even. Uh, wacht u, uh, nog even. Heel mooi. Uh, we zullen zien of we nog wat inzien. Uh, sinds wanneer gebruikt u dat antibiotica? Ehm um. Sinds gistermiddag. Ah, dan zou het wel eens kunnen dat de boel al dood is, maar dat zien we wel. <kwijnt> Normaal gesproken zou ik u laten opnemen. Maar als ik uw vrouw zie, denk ik dat u ook wel thuis kunt blijven. Ah, als zij daar niet op ziet, tenminste. Nee hoor, ik vind het wel leuk. Mm, dat doen we dan. En dan zie ik u over drie weken hier weer terug. Um, nee. Zorg eens om half tien maar weer. Uh, goed. Hebt u enig idee hoe lang het duurt? Oh, u moet het beschouwen als een middelzware operatie. Dus rekent u maar op de minste zes weken voor u weer aan het werk kunt. En daarna zult u uzelf toch zeker nog een paar maanden moeten ontzien. De politieke partij DS-70 heft zichzelf op. De medicijnenknaak voor ziekenvoltspatiënten wordt ingevoerd. De autorij trekt het recordaantal van 550.000 bezoekers. Tijdens een wielerkoers in België maakt Gerry Kneteman een zware val. Men vreest het ergste voor zijn carrière. Oud-premier Van Acht wordt benoemd tot commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Willem van Hanegem beëindigt zijn loopbaan als voetballer. Bij een zware explosie in de kruidfabriek in Muiden komen drie werknemers om het leven. De ANWB viert zijn honderdste verjaardag in de Haagse Ridderzaal. De maand juli is de warmste sinds 1868. In de Oosterschelde wordt de eerste pijler van de stormvloedkering op zijn plaats gebracht. Minister Brinkman schrijft zijn eerste medianota. De cabaretier Wim kan overlijdt in een Nijmeeg ziekenhuis. Met parool verschijnt de laatste kronkel van Simon Kermichelt. De ambtenarenbonden komen in opstand tegen de kortingsvoorstellen van minister Rietkerk. Stakingen en stiptheidsacties ontregelen het dagelijks leven. De politie bevrijdt de ontvoerde Freddy Heineken en zijn chauffeur Abdoderer uit een loods in Amsterdam. Hij liet de voordeur achter zich dichtvallen en talmde even voor die voorzichtig met zijn hand aan de leuning de trap van het bordes afstapte. Het was zonnig en nagenoeg windstil. Hoewel de bomen nog kaal waren, was er toch wel iets van lent in de lucht. Langs de gracht was het zo aan het begin van de middag betrekkelijk stil. De school was al begonnen. Er kwamen weinig auto's langs. In zijn hoofd was het licht. Nog geen duizeligheid, maar bijna. Langzaam liep de gracht af. Af en toe even stilstaand om om zich heen te kijken, als een oude man. Ze herinnerde hem aan heel lang geleden, toen hij drie maanden in het ziekenhuis had gelegen na een buikverlies ontsteking, Een herinnering dat wilde hem met heimwee. Voortlopend in de zon langs de Brouwersgracht, duwde hem op dat er veel oude mannen op straat waren, sommigen met een hond. Hij keek met sympathie naar ze, en dan heimelijk onbenijdend dat ze niet terug hoefden naar het bureau. Op de korte vlak vlakbij de Hanem rustte hij uit op een raamkozijn in de zon. De brug ging open. De doorges voeren voorbij. Hij keek ernaar en voelde zich gelukkig.